Joris Stubinitski met het nos journaal Het kabinet heeft nooit overwogen om uit de eurozone te stappen. Dat schrijft premier Rutte in een brief aan de Tweede Kamer. Die eiste vandaag opheldering nadat de Volkskrant had gemeld dat Rutte in een gesprek met EU-president Van Rompuy had gedreigd om uit de euro te stappen. Dat gesprek vond in 2012 plaats in het katshuis. Volgens Rutte was dat op het dieptepunt van de eurocrisis en gingen er stemmen op om te komen tot een transferunie... waarbij de rijke Eurolanden arme landen overeind zouden houden. Daar was Nederland tegen. Rutte schrijft dat die boodschap in stevige termen aan Van Rompuy is meegedeeld. ProRail maakt zich zorgen over mensen die op of naast het spoor... foto's en filmpjes van zichzelf maken. De spoorbeheerder spreekt van een gevaarlijke trend. Vooral jongeren houden zich ermee bezig. Het gevaar is dit jaar een van de hoofdpunten in de campagne tegen Spoorlopen... die ProRail dit jaar weer heeft gelanceerd. Volgens ProRail eiste Spoorlopen vorig jaar twee levens. In Rotterdam zijn zeker twee mensen gewond geraakt bij een busongeluk. De bus van de RET botste op auto's die stonden te wachten in de deelgemeente Feyenoord. Bij het ongeluk waren volgens de politie acht auto's betrokken. De twee gewonden zaten in een auto. Voor zover bekend raakte in de bus niemand gewond. De Spaanse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,4% gegroeid. Dat is de grootste groei in zes jaar. Volgens de Spaanse regering is de diepe recessie daarmee definitief voorbij. Over het hele jaar verwacht Spanje een groei van 1,2%. Het aantal mensen in Spanje dat zijn baan verliest, groeit nog steeds. Bijna 26% van de beroepsbevolking zit werkloos thuis. Het weer in het oosten en noordoosten lokaal een zware bui met hagel en onweer. Morgen opnieuw kans op buien en in het noorden en zuiden de meeste zon. Het wordt dan iets koeler. Vanaf vrijdag droog, zonnig en een graad of 14. Dit was Dit Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan meer files dan verwacht en dat komt onder andere door uh, flinke problemen op de A2 ten zuiden van Amsterdam. Daar is een vrachtwagen gekanteld nabij knooppunt knoopend Drie van de vier rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Amsterdam naar Utrecht kan beter omrijden via de A4 en de N11, de route via Alfa aan de Rijn. De files van 5 kilometer en langer staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden 7 kilometer, verderop tussen Grooimeer en knooppunt 1 Nes 5. Dan die A2 van Amsterdam naar Utrecht voor knooppunt Hodendrecht. 5 kilometer. Een rijstrook is vrij. Daardoor op de A9 vanuit Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en Knopend Holendrecht 11 kilometer. Dan de A10 Zuid richting Amersfoort loopt ook vol door de problemen op de A2 voor Knopend De Nieuwe Meer. Knopend Watergraafsmeer 8 kilometer. En de andere kant op tussen Watergraafsmeer en Knopend De Nieuwe Meer 6. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zonzeel en de Randweg van Dordrecht 10. Door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Dankjewel.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 ja, misschien denk je, Berlijn en Roken gaat heel goed samen. Maar het zijn aparte onderwerpen vanavond in een nieuwe editie van ZFM Beachmasters. Met als aftrap Cardi Ray Jepsen. The me. Beachmasters met Cardi Ray Jepsen, Call Me Maybe en uh, Eifel 65 Blue. Nou, Eifel was het niet, uh, maar wel de Brandenburger Tor. En uh, ja, wat, wat er, eigenlijk heeft Berlijn helemaal niet zo'n vaste. Uh... Ja, de Brandenburger Tor is natuurlijk indrukwekkend. Maar ze, ze hebben niet een eigen Eiffeltoren of Toren van Pisa of. Uh, Duitsers zijn sowieso heel groot, dus die toren ook boven ergens bij. Maakt helemaal niet uit. In ieder geval, um, vorige week was er even geen CFM Beachmasters. Ik heb namelijk uh, de hele week in Berlijn gezeten. Uh, ik ben er een keer eerder geweest, met school. Um, en dat heeft best wel indruk gemaakt destijds. Uh, heel veel te zien van de Koude Oorlog. Um, natuurlijk de muur waar nog steeds stukken van overeind staan. En um, natuurlijk van de Tweede Wereldoorlog, laten we die niet vergeten. En um, nou, ik vond echt, Berlijn heeft dat een heleboel indruk op mij gemaakt. Uh, twee, drie jaar geleden. En uh, ik heb altijd geroepen tegen mijn ouders, ik wil het jullie een keer laten zien. Wat ik heb gezien, ik vind dat jullie dat ook moeten zien. Dus um, dit jaar is het er dan van gekomen. Wij een hotelletje boeken. Vier dagjes naar Berlijn. En uh, het was weer fantastisch. Ik vind het echt een, een fantastische stad. Um, het is mooi om te zien hoe de geschiedenis van de Koude Oorlog en, en de Tweede Wereldoorlog... zo verweven is met het, een moderne wereld. Met Saturnus van zes verdiepingen. En, en uh, ik vind het gewoon heel erg gaaf om te zien. En um, ik ben ook in Berliner Uterwelten geweest. Um, inderdaad, Unterwelten. Um, namelijk kerkers. Of uh, kerkers? Bunkers. Um, dus die ze gebruikten tijdens de Koude Oorlog. Mocht er een atoombom gaan vallen, dan konden mensen daarin schuilen. Niet zo heel erg veel. Dus het was al een beetje kansloos. En overleven daaronder was ook een klein beetje kansloos. Want stel je voor, er valt een atoombom. Hè? Dan uh, is er ongeveer genoeg voedsel voor twee weken. Nou, dat is ver, weet je wel. Twee weken de tijd misschien regelen ze wel wat. Maar in twee weken de tijd krijg je dus nooit al die radioactieve straling de lucht uit. En dan moet je er nog maar van uitgaan dat er dus een buschauffeur komt die voor 4 euro per uur je even uit een radioactief gebied komt halen. Terwijl die net uh, daarvan ontsnapt is. Kansloos natuurlijk, maar wel ontzettend gaaf om te zien. Dus bij deze, mijn tip: mocht je ooit naar Berlijn gaan, wat ik je absoluut aanraad, ga dan een keer naar Berliner Utervelten. kost maar de 10 euro of zo. Je krijgt er een fits bij. En je ziet. Er zit ook een het is een soort plot twist wat erin zit alsof je een hele goede serie zit te kijken waar je ineens dat je denkt, wow, nou dat maak je daarmee. Dus uh, zeker een keer doen Berliner Unterwelten als je daar bent. Uh, het zit ergens bij, um, bij het, ik moest denken aan huwelijken. Wedding! Dat was het, wedding. Wedding, daar, daar zit het ergens. Hartstikke leuk. Welkom bij een nieuwe editie van CFM Beachmasters. Zometeen gaan we het eens even hebben over een slechte gewoonte, genaamd roken. En eerst zie je. don't get hurt, can't feel anything, when will I love? push it down, I push it down I'm the one for a good time call Phone's blowing up, bring ringin' my doorbell I feel the love, I feel the love kwam Ariana Grande ineens met een, een nieuw liedje. En dat is natuurlijk niet bijzonder. Er komen we vaker Disney-sterren met een uh, nieuw liedje. Maar wat een waanzinnig goede plaat is het geworden. Wereldwijd op één. Het is echt niet normaal wat deze plaat doet. Dus we gaan hem voor je draaien met Iggy Azilia. Problem. Problem. Hey. Samen met Jazz Klein. Hier ben uh, je CFM Radder En ook de nieuwste Wat een vette plaats van Ariana Kranten. Met Iggy S. en Pro. Maurice de Jonge. Hoor, hoor, hoor, hoor. Maurice de Jonge. Hoor, hoor, hoor, hoor. Maurice de Jonge. Hoor, hoor, hoor, hoor. De Amerikaanse voedsel- en medicijnenautoriteiten. Die willen de e-sigaret aan banden leggen. De verkoop van uh, elektronische sigaretten was tot op heden grotendeels vrij van de regels in de VS. Maar als de plannen doorgaan, dan moet onder meer de verkoop aan kinderen worden verboden. De leeftijdsgrens zou komen te liggen bij ongeveer 18 jaar. Ook mogen producenten dan geen gratis voorbeelden meer weggeven... moeten er gezondheidswaarschuwingen op de producten komen. En moet bekend worden, uh, worden gemaakt wat er in de e-sigaretten zit. De Nederlandse voedsel- en warenautoriteit meldde vorige week dat op de zeven... Uh, van de 10 navalverpakkingen Voor elektronische sigaretten niet duidelijk wordt vermeld dat het goedje giftig is. Er zouden volgens de NVWA een symbool van een doodshoofdje... op de verpakkingen moeten staan... om aan te geven dat de vloeistof giftig is. Op 108 van de 151 verpakkingen met nicotine stond het symbool niet. Terwijl dat verplicht is. Hoop gedoe dus rondom de e-sigaret. Maar de vraag is eigenlijk deze week... ik heb wel eens geprobeerd te stoppen met roken... maar dat is mislukt. Het antwoord, uh, wat voor jou geldt, mag je in uh, gaan sturen via de mail Stefan@cfmzandvoort.nl of via Twitter stefan.nl Optie A. Ja, ik probeer het, maar het lukt gewoon niet. Ik voelde me kloten en mijn relatie werd liefdesverdriet. Optie B. Ik ben succesvol gestopt met roken. Kilo's aangekomen, maar wel een slecht patroon onderbroken. Optie C. Ik blijf lekker sigaretten in mijn mond stoppen. Ik ga mij niet voor mijn verslaving verstoffen. Of optie D. Ik heb nooit gerookt. Of niet teer in mijn lichaam dat kookt. Of optie E, ik rook alleen bieribierie. Woehoe! Wat is voor jou toepassing? Laat het weten stefan at cfmsantwoordnl Of via Twitter in 140 tekens stefan ja. underscore Dan gaan we de balans opmaken. En dan hopen we een wat echter beeld te geven... dan dat Maurice de Hond zelf doet. Ja. Is niet zo moeilijk, hè? Dan meteen hier ook nog Daft Punk, Lose Yourself to Dance... en Calvin Harris, die vierde zomer... naar Lady Gaga en R. Kelly. Het is Do What You Want bij CFM Beachmasters... Ja.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 Taking shots, getting lousy. Hier bij CFM. Zometeen nog meer hits. Kelvin Harris komt eraan en ook Daft Punk. Eerst is tijd voor je weerupdate. Verzorgd door Meteo Consult. Wolkenvelden, maar ook wat zon. In Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen een paar pittige bijen. Met onweer vanavond en vannacht plaatselijk bewolkt. Een beetje in een buitje en minima rond de 9 graden. Morgen veel wolken, af en toe zon en opnieuw een paar lokale bijen. Maximaal 12 graden op de Wadden tot 18 graden in Limburg. Vrijdag is er flink wat zon, maar iets frisser. graden of 14. Hier is Daft Punk.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 Zfm Summer Je kent het wel Je bent lekker in een club, je staat lekker te jansen Chick is hier, chick is daar En ineens moet je ongelooflijk nodig naar de play Kan natuurlijk gebeuren, weet je wel Iedereen moet passen, Er zijn allemaal mensen zelfs, uh, zelfs, de, zelfs de grote artiesten Die moeten nog naar de wc En dan ben je nou eenmaal beneden En dan hoor je verdomme net zo'n lekker liedje boven en dan ben je beneden en dan hoor je het allemaal net niet, weet je wel. Dat is zoals het gaat als je in een club bent. Nou, gelukkig hebben we een oplossing voor dat probleem. We trainen namelijk deze zeer onnodige skill Hierbij is DFM Beats Masters. Je gaat een fragmentje horen alsof je beneden op die wc zit... en boven het feest nog keihard aan het losgaan is... terwijl jij keihard aan het losgaan bent op de wc. En de vraag is dan, welk liedje is het? Luister mee. En die mag nog een keer hoor. Zo meteen krijg je het antwoord op de vraag welk liedje dit is. En we gaan hem ook draaien naar de nieuwste Ed Sheeran. Hier bij ZFM. Dit is Sing. Nou, ga maar zingen Ed. is in the evening, Lost on the side. I've been sad with you.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 If anybody finds out, I'm meant to drive home But I don't call it now, no, no. So we're enough, we just sit on the couch One thing led to another, nice just kiss on my mouth I, I need you, darling, come on, set the tone If you feel the falling, won't you let me know Sharon, <laughs> die was iets sneller afgelopen dan ik dacht. Jordan, Singh hier bij CRM. En ja, ja eerste bundel van de avond. Goed, de vraag was: welk liedje is dit? Ja, dat is een moeilijke vraag, natuurlijk. Um, nou, het is eigenlijk heel simpel. Dit is uh, van Bob Sinclair. Dat was een DJ die doorbrak rond ongeveer 2002, 2003. En dit was zijn allereerste hit en ook meteen allergrootste. Dan heeft hij nog ontzettend vette platen gemaakt. Maar uiteindelijk bleef het vooral bij deze hit. Love Generation heet hij en je hoorde hem in de Club Downstairs. From Jamaica to the world. It's just love. It's just love. Hork, hork, hork, hork. Maurice de Jonge. Hork, hork, hork, hork, hork. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Nog even de tijd om antwoord te geven op onze stelling van deze week. En die luidt als volgt: ik heb wel eens geprobeerd te stoppen met roken, maar dat is mislukt. Met een e-smoker of met een nicotinepleisters. Ik heb geen idee. Ik heb nog nooit gerookt. Um, laat maar weten, Stefan at of in 140 tekens naar Stefan underscore collar. De opties: A. Ja, ik probeer het, maar het lukt gewoon niet. Ik voel me kloten en mijn ratie uh, werd liefdesverdriet. Optie B. Ik ben succesvol gestopt met roken. Kilo's aangekomen, maar wel een slecht patroon onderbroken. Optie C, ik blijf lekker sigaretten in mijn mond stoppen. Ik ga mij niet voor mijn verslaving verstoppen. D, ik heb nog nooit gerookt. Hoeft niet de teer in mijn lichaam kookt. Of E, e ik rook alleen bierie bierie. Laat maar weten, Stefan stefan.cfmsansport.nl Of via Twitter, Stefan stefan.nl.nl. In de kleine plaat blijft het toch, The Children of the Night, hier bij ZFM. En daarvoor nog Rita Ora, I Will Never Let You Down. Zometeen Alu Black, That Man en Paula, Sering en Ovi komen er ook nog aan. Playing with fire. Tot zo! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...